En een voorspoedige start. Het is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Thailand zijn twee arbeidsmigranten uit Myanmar... ter dood veroordeeld voor de moord op twee Britse backpackers. De uitspraak is omstreden omdat de migranten onder druk zouden hebben bekend. De twee Britten, een man en een vrouw... werden in september vorig jaar doodgevonden op het toeristeneiland Koh Tao. Ze waren vermoord met een schop en de vrouw was kort voor haar dood verkracht. Volgens de advocaten van de veroordeelden zijn de veroordeelde mannen in de gevangenis onmenselijk behandeld. Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek en zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het Thaise rechtssysteem. In het zuiden van de Verenigde Staten zijn zes doden gevallen door een zware storm met hevige regenbuien en tornado's. In de staat Mississippi verwoestte een tornado binnen tien minuten tientallen huizen. Ondanks waarschuwingen gingen mensen toch de weg op en dat zorgde voor veel ongelukken. Bij een brand in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië zijn 25 mensen omgekomen. Ruim 100 mensen raakten gewond. De brand in het ziekenhuis van de stad Yazan in het zuiden van Saoedi-Arabië... brak uit op de intensive care afdeling en de kraamafdeling. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. De gewonden zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het aantal illegale vuurwapens dat in Rotterdam in beslag is genomen is fors gestegen. Dit jaar zijn bijna 300 wapens in beslag genomen, 100 meer dan vorig jaar. Ook zijn er volgens de politie steeds meer nepwapens in omloop die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. De politie en het OM zijn in Rotterdam een offensief begonnen tegen illegaal wapenbezit. Het weer bewolkt en vanmiddag vanuit het westen regen, het kan daarbij ook flink waaien en het wordt ongeveer 12 graden.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 omdat er een technisch foutje uh, is gekomen. Maar ik denk, Ben, dat wij ons eigen nieuws dan moeten maar gaan maken. Nou, dat ja? zou ik dan uh, zeker doen, maar... Uh, dat doen we niet, niet zelf, dat vragen we aan de wethouder. We niet, niet alleen het de wethouder, we hebben nog meer uh, in, in dit uur. Want we gaan het ook nog hebben uh, over het wintertheater kleurbekenden met Noortje ja, Oliwanda en Vettel. Daar zit Fred het nieuws niet in, denk ik. Nee, maar dat is wel het programma Oké. Okay. En als laatste doen wij weer de uh, trekking van de december uh, loten. Dat is nieuw. En dan nu naar nou, het nieuws aangeschoven is uh, wethouder Gerard Kuipers. Een Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik ook. Nou, maak maar wat. Ja. We hadden ook al een primeur net van uh, uh, Pieter. Ja, we dus hebben... wij, wij zijn in voor primeurs. Nou, de, de primeur is natuurlijk al lang weggegeven, want die uh, stond uitgebreid in de krant uh, ik weet dat je een groot voorstander bent van dit uh, City Skyliner project en er komt nogal wat bekijken City Skyliner is een, een toren van 81 meter hoog en die uh, zou je graag zien op het Badhuisplein zeker, nou ja, de exploitant ziet hem daar natuurlijk graag en wij maar zien graag city jij mag City graag in Zandvoort hebben. komen. Ja, nee, zeker. Ja, het is een, een prachtige uh, kans om, hè, dat stond ook in de krant, om Pop up Zandvoort uh, wat meer zichtbaarheid te geven. De exploitant die heeft zich bij ons gemeld uh, met de vraag van god, uh, ik zou in de maand mei wel heel graag uh, die City Skyline, die staat normaal in grote steden in Europa. Ja. Uh, met name ook in Duits-talige landen. Dus vandaar ook natuurlijk de verbinding met Zandvoort. Mm. Van, uh, vanwege de grote uh, groep Duitse toeristen die we hebben. Ik zou graag in mei uh, in Zandvoort willen komen staan met die toren. Een week of vier, vijf. Uh, bij voorkeur in de vakantieperiode ook van de Duitse toeristen. Uh, en bestaat daar een mogelijkheid voor? Nou, die mogelijkheid uh, die is er natuurlijk op het, uh, op het Badhuisplein. Het is een, uh, een, het is een forse toren qua hoogte. Het is wel een hele mooie rankentoren overigens. Uh, op internet kun je er plaatjes van vinden. En het is een hartstikke mooie kans natuurlijk ook om de verbindingen die we heel graag zien tussen strand en dorp. En hè, daar is de Bad Huisplein natuurlijk een belangrijke locatie voor. Om die ook al in het voorseizoen eigenlijk uh, ja, tot stand te brengen. de bedoeling is dat je dus helemaal omhoog kunt en dan inderdaad een, een prachtig uitzicht. Ja, het is een uitkijktoren ja. en uh, er zit een, een soort uh, glazen ja, platform op, helemaal afgesloten. En dat, uh, dat begint op de, op de grond en dat draait dan heel langzaam omhoog. Uh, naar 80 meter. En uh, vanaf daar dan zit je boven de gebouwen En dan kijk je dus eigenlijk over Zandvoort en de zee uit. Uh, kun dan kun je de wijdse omgeving. Je kunt Amsterdam zien liggen. Je kunt uh, uh, uh, uh, verder zee op. op uh, de watertoren hadden met ja, die omloop. Ja. En zo, wat natuurlijk ook een publiekstrekker is. Ja. Nou precies dat. Ja leuk. Precies dat. <coughs> ja. Heeft dit nog met wind te maken? Dat hij daar. Uh, want alle grote steden. Zandvoort natuurlijk daar op die plek, uh, als het een beetje gaat stormen dan. Uh... Zeker, maar wat we hebben gezegd nu als uh, gemeentebestuurder is, nou, wij staan open voor uh, de komst van die toren, maar die moeten natuurlijk wel voldoen aan alle voorwaarden en daar is veiligheid een belangrijk aspect uh, van. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk een principeuitspraak gedaan, we staan er open voor en nu moet uh, de exploitant de gunningtraject uh, in. En dan moeten we vervolgens kijken of dat allemaal kan. Het... In, het, uh, in het kader van pop-up uh, zou het gunningtraject verkleind worden? Hoe zit het dan bij deze exploitant? Nou, je hebt bepaalde, ja zeker. Kijk bij pop-up. Ja, de, de normale aanvraag van vergunningen, die, ja. die kennen we. Ja. Uh, maar omdat je uh, het woord pop-up gebruikt, ja. daarmee zouden ook de versnelling. Uh, procedure ingaan. Ja, ja. Gaat dat voor deze meneer ook? Want nee, dat geldt voor deze niet, want we hebben bij pop-up, dat hebben we afgelopen jaar toen bij dat, ja. uh, dat weekend ook ja. gezegd, hè, als je de grotere evenementen, daar heb je natuurlijk procedures voor die hebben echt met veiligheid mm -hmm. te maken. En uh, voor zo'n zo toren van 80 meter, uh, ook in het duingebied, moet je natuurlijk wel heel goed nadenken over de constructie ja. en of het ook echt kan. Uh, dus dit is niet eentje die onder de, zeg maar, de, de pop-up-vrije uh, regelgeving valt, maar dit is juist de eentje nee, die, die we even heel goed even moeten onderzoeken. Ja. Maar uh, de hele uh, procedure van uh, de vergunningen en de GOR en de, VK, de VKR. Ja, ja. Die moet hij dus doorlopen gewoon. Zeker. Okay, en kijk, bij gewoon vergunning. Voor mij valt pop-up eigenlijk in twee onderdelen. ene Aan de ene kant wil je dat, uh, dat partijen relatief snel hun evenementen... is ja. kunnen organiseren. En als dat. We hebben nu ook al een, een meldingssituatie. Dat je dus niet het hele traject door, door moet, maar dat je mag melden tot een, een aantal honderd uh, bezoekers. Uh, maar pop-up is voor ons ook dat we heel graag willen dat partijen die. Met een evenement op dit moment een plek zoeken, dat hij aan zand voor denkt. En afhankelijk en van de heeft, omvang. Hij heeft de tijd. Hoe zeker, de zeker. Die dier, tijd is een. de snelheid er nu hoeft nee, niet per nee, se. Exact. Nee. exact. Nee, het is ook geen kleintje. Uh, ik heb de website bezocht. En. Uh, nou, je kunt, er staat van alles op te lezen. Uh, ik, ik zou de luisteraars ook zeker uh, adv willen adviseren. om eens naar cityskyliner.de te gaan kijken. Want uh, het is niet alleen maar een toren. Er zit een heel restaurant omheen. Uh, een aanloopding. Dus het is een, een, een heel groot uh, platform. En daarvoor moet er ook een stukje duin weg, heb ik begrepen. Ja, het is maar een heel klein stukje. Maar dat moet wel inderdaad, want de, de diameter op de grond die is rond de 23 meter... Uh, want dat, uh, dat platform dat zakt natuurlijk naar beneden. En daar zitten ook wat, uh, wat apparaten omheen die, daar, uh, die daarvoor uh, een plek moeten vinden. Uh, en dit is ook de enige plek op Battersplein waar het in Zandvoort kan. Dus het is ook niet voor niets, los van het feit dat de exploitant heeft aangegeven... dat is de plek waar ik verwacht dat ik het beste kan staan als het om, ja. uh, om zeg maar, bezoekers gaat. Maar het is ook de enige plek waar we die zeg maar, basis kwijt kunnen. We hebben geen andere plek met een diameter van uh, 3, 24 meter waar dat kan. Ja, dat, uh, dat platform heeft hij nodig. En het is een hele lange toren, maar het basement is nogal... Ja, en dat hele kleine stukje duin dat is echt een stukje van een paar vierkante meter. Maar de... er en dan gebeurt er nog eens hele... wat met dat duintje. ja ja ja Zit er in dat hele vergunningstraject ook een mogelijkheid in voor de omwonenden? Want ik las Zeker. inderdaad dat die... Uh, ja. Dus dat wordt ook weer meegenomen. Ja, die hebben we inmiddels ook geïnformeerd dat uh, de ja. exploitant zich bij ons gemeld heeft. Dat vinden ja. we ook niet meer dan fatsoenlijk. Ja. En we hebben ook aangegeven dat er komt nog een vergunningstraject. En de omwonenden die kunnen daar natuurlijk uh, hun geluid nog in laten horen. Ja. Ja. Heb je daar al positieve reacties over? Wij hebben van de omwonenden, maar dat weten we ook natuurlijk van het Badhuisplein. We hebben daar ook ieder jaar de kermis of dit jaar dan het Funpark. Nou, kijk, wat we natuurlijk altijd wel doen is dat we rekening proberen te houden met de belangen van de omwonenden. Dus we hebben ook wel gezegd, daar moet dat stukje duin eigenlijk ook voor worden weggehaald. We willen het zo veel mogelijk midden op het plein. Uh, zo min mogelijk zeg maar in de zichtlijnen uh, hebben staan het is overigens wel ook een uh, een toren uh, waarvan wij hebben gezegd geluid en licht en dat soort zaken daar moet de expertant tegen rekening mee houden en ik heb, we hebben ook met de expertant afgesproken dat hij een voorlichtingsavond houdt uh, voor de omwonenden en zoveel mogelijk daar ja, wat dat betreft dat zeggen we ook al tegen de expertant van uh, het funpark uh, we willen dat je zoveel mogelijk de belangen van de bewoners ja. meeneemt in je opstelling in de manier waarop ja, je geluid produceert het verschil met die kermis is natuurlijk toch het geluid hè? ja het is een heel andere situatie, een hele andere ja. situatie. en ja. daar hadden ze het voornamelijk tegen het Zeker. geluid. En dat is natuurlijk nu uh, minder. Zeker. Ja. Maar over de geluiden... Zeg maar, gesproken, we hebben, we hebben nu als, als uh, bestuur gezegd... we staan open voor het idee... er moet nu een procedure doorlopen. Mm -hmm. uh, mochten de bewoners uh, in dat gebied daar moeite mee hebben... dan kunnen ze dat natuurlijk ook uh, kenbaar maken. Maar dat neemt niet weg. Dat heb ik in het verleden ook uh, bij uh, het Funpark... en de kermis uh, met de omwonenden gedeeld. Uiteindelijk moet je een belangafweging maken... tussen de belangen van bewoners en de gemeenschap. Op zich lijkt het wel het, heel erg leuk. Want ik moet even denken aan uh, vroeger... toen de Watertoren nog open was en de Omloop. Trouwens, want die is op een gegeven moment ook gesloten. Ja, omdat dat... mensen eraf sprongen. Ja, uh, vertel, mij, vertel mij wat. <laughs> en uh, dat wij alle bezoekers die wij hadden altijd van buiten het standaard meenamen en het was altijd een feestje. Ja, en dat is ook iets wat de exploitant ook heeft aangegeven. Alleen het opbouwen al, ik geloof dat er iets van 20, 30 vrachtwagens bij betrokken zijn. Het is natuurlijk een heel Zo. apparaat. Ja. Dat op zich is al een, een, een trekpleister. Ja. En het is natuurlijk iets waar je ook uh, in de regio naar Amsterdam toe... Hè. We, we willen dat betreft oh. onszelf ook als Amsterdam maar ook Beach de, daar neerzetten. Voor, het, voor de bewoners zelf. Je neemt meteen iedereen mee die van buiten komt. Zo is het. En zo je... is het. Kijk. Ik denk toch dat je... Uh, uh, dit is de eerste keer dat dat ding in, in Nederland komt. Dat je hier echt landelijke uh, aantrekkingskracht uh, van krijgt. Ook. Ik denk het ook. En dan gaan we ook ons best doen om dat natuurlijk ja, om dat te laten zien. uit te dragen. En ook in Amsterdam te laten zien van kom nou een dagje naar het strand. kun je uh, van een prachtige uitzicht genieten. Kun je uh, Amsterdam genieten. zien, maar kun je Amsterdam? Je Ja, ja nee, absoluut. Ik, ik, Amsterdam kun je zien liggen. Dat ja. ben ik ja. van overtuigd. Ja, ik ook. Ja. Um, de toren tot zover. Um, wij willen over het tweede onderdeel deel hebben... en dat is de statushouders en het plantingshuis. Het plantingshuis staat op de kost verloren. staat nu gedeeltelijk leeg. Uh, wat zit er nu nog in? Ja, die moet, de, de, de, er zit nog een klein uh, deeltje uh, gebruik in. Uh, ik moet je wel eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk binnen, uh, binnen het college hebben Dit is niet mijn portefeuille, Dus het is altijd een beetje tricky om mij dat te vragen. Want uh, Lisbeth Chalik, die daar natuurlijk als uh, nou bij betrokken is. Samen met, uh, met de burgemeester. Die kan je daar exact al die dat antwoorden op geven. Ik, maar, maar ik weet natuurlijk die wel. Die <tomhalen> nee, die zit hier niet. niet. Maar ja, uh, het is altijd een beetje gevaarlijk om, uh, om ja, namens ook precies. een ander te spreken. Omdat Lisbeth daar meer van weet. Maar er zit dus inderdaad nu... Uh, nog een heel klein stukje van het gebouw. Uh, maar het, zijn een, het is eigenlijk een aantal gebouwen. Het zijn, het zijn meerdere gebouwen uh, op die plek. Maar een, een klein stukje wordt nog gebruikt. Die, um, uh, het hele verhaal staat ook in de krant. Dus je, je kan het naar zeggen. Maar uh, als je dat toch zo ziet. Dan kom ik ook weer op onwonenden, Maar dat ja. wil ik aan het einde dan een beetje uh, ja. bekijken. Um, de gemeente Zandvoort heeft een taakstelling. Om uh, de zogenaamde statushouders te plaatsen. Volgens mij was het dit jaar 28 en nu schieten jullie naar 40, 40 tot 80. Tot 80. Um, wat is de, de eigenlijke taakstelling voor volgend jaar? Uh, maar dat ja, ook hiervoor geldt, dat is een beetje, beetje uh, link. Want dit zijn de dingen waar Lisbeth uh, nauwkeurig mee bezig is. Wij hebben voor volgend jaar uh, eenzelfde soort taakstelling. En wat we nu gezegd hebben is, uh, wat we eigenlijk doen is we halen um, zeg maar onze uh, taakstelling iets naar voren. Uh, en we zeggen uh, binnen een bepaalde regeling die er nu vanuit de Rijksoverheid uh, is. Want er is een hele poos, is er eigenlijk heel erg zeg maar, in termen van grootschalige opvang gedacht. Nou dat kunnen wij niet. We hebben ook gezegd we gaan binnen de regio... Gaan we kijken hoe we de dingen kunnen oplossen. Dat hebben we ook met Haarlem en de omringende gemeentes hebben we dat gedaan. En we hebben gezegd, dat dat neemt niet weg. En dat is ook in regionaal verband uitgezocht. Dat iedere gemeente waar we kunnen helpen, dat natuurlijk ook zoveel mogelijk moeten doen. Want anders dan kun je ja. natuurlijk niet in regionaal verband dingen oplossen. Um, en wat we eigenlijk zeggen is, we halen die taakstelling naar voren. Uh, binnen een regeling waar je uh, voor twee jaar dan vervolgens die huisvesting uh, biedt. Um, um, verzorgen wij dan dus uh, nou ja, vluchtelingenopvang. Uh, uh, dus wat we eigenlijk doen is binnen de, uh, de regelingen die we hebben, proberen we daar zoveel mogelijk in, uh, in te helpen. Ja, ik begrijp ook dat er verder geen verdringing van woningzoekenden uh, plaatsvindt, ja, is, is het streven van... Uh, dat is een belangrijk uitgangspunt voor ons, ja. want we hebben natuurlijk, en daar heeft de Raad ons ook uh, goed op gewezen, uh, we hebben natuurlijk uh, ook een flinke wachtlijst van uh, woningzoekenden in Zandvoort. Ja. En doordat we nu een ruimte gebruiken die je normaal gesproken daar nooit voor had kunnen gebruiken, want dit zijn geen reguliere woningen, dit is een leegstaand uh, gebouw. Ja. Uh, komen de vluchtelingen dus niet op een plek waar uh, de reguliere woningzoekenden door verdrongen zouden raken. Nee, tijdens, de, sorry, tijdens de raadsvergadering van drie weken geleden. Werd, uh, werd u daar uh, pontificaal op gewezen door een aantal raadsleden. Dat die verdringing niet mocht uh, komen. Uh, toen werd er ineens geroepen van we gaan uh, 9 december met de benen op tafel uh, daar eens over, uh, over discussiëren. Is daar een plan de uitgekomen uit die discussie? Nee, we hebben uh, in het kader van de regionale discussie hebben we, uh, met elkaar afgesproken. ...in de regio dat we zouden kijken naar de gebouwen die er zijn... ...zoals het ook op allemaal andere plekken gebeurd is... Uh, ...waar je eventueel zo'n vorm van opvang uh, zou kunnen plaatsen. Uh, dat was dus al aan de gang. Uh, en we hebben uh, die informele bijeenkomst ook gebruikt... ...om met de Raad na te denken over een aantal andere vragen... ...die de Raad ons had gesteld. Denk aan de schaal van Zandvoort. Uh, en denk ook aan die verdringingsproblematiek. Ja. Nou, en we hebben met de raad gedeeld daar uh, dat we uh, dat we een oplossing zouden willen uh, zoeken uh, en dat daar onder andere het planninggehuis uh, onderdeel van de oplossing zou kunnen ja, zijn. Want dit is ook in het kader van het regionale overleg met um, alle burgemeesters. Ja. BMW van, van de regio. Ja. Ja, en voor de duidelijkheid, we hebben het besluit nog niet genomen. Dat besluit wordt genomen euh, ik geloof in de februari vergadering. Uh, we hebben ook gezegd we gaan uh, natuurlijk met de omwonenden in gesprek. Maar we moeten ook nog kijken of het gebouw bouwtechnisch uh, geschikt is. Ja, ja. Met andere woorden of het ook lukt op die manier daar te huisvesten. Dit gebouw lijkt daar een hele logische keuze in. Maar we hebben nog wel een paar dingen uit te zoeken. Uh, maar als die lichten allemaal op groen komen te staan dan, uh, dan is het zeer waarschijnlijk. het is waarschijnlijk... tijdelijk hè? Ja het is tijdelijk. Het is ja. maximaal twee jaar. Ja. Ja. Ja. Dus dat in plaats van drie dagen wordt het 24 maanden. Ja, twee jaar. Maar het is. Uh, ja, maar bedenk daarbij wel. Ik bedoel, dat, dat is wel een, een onderdeel van de discussie. Dat zie je ook in andere uh, gemeentes. Uh, er wordt natuurlijk mee geworsteld. Je, je zit nu met de situatie dat. De, wat, wat je de asielzoekerscentrum-situatie uh, noemt. daar zitten op dit moment heel veel mensen in die eigenlijk al lang een verblijfsvergunning en, en hebben. Maar sorry, die hadden eigenlijk al in moeten stromen. in uh, de normale woningen. Zeker. Maar wat je ziet, denk ik ook in het land, is dat er ongelooflijk. ...dat lang eigenlijk niet zo'n uh, zo belang was om daar haast mee te maken. Dus die asielzoekcentra zijn langzamerhand volgeraakt... ...met mensen die al een verblijfsvergunning hadden. Die hadden eigenlijk naar reguliere huisvesting gemoeten... ...maar dat, daar was geen dringende noodzaak toe. En kennelijk voelde iedereen zich daar wel comfortabel bij. En ineens door de grote groep vluchtelingen die met name uit Syrië uh, onze kant op komen... ...is er een probleem ontstaan. En bedenk wel, deze oplossing is ook bedoeld om... Uh, ...we hebben natuurlijk opvang in de uh, Korvenhal gehad... ...een aantal uh, dagen, dat was iets meer dan een week... Maar die mensen die worden nu werkelijk uh, per week verplaatst. sommigen al acht weken lang. Iedere week naar een andere plek ergens in het land. En dat is natuurlijk niet een, op termijn is het geen houdbare situatie. Daar moet je echt wel met elkaar wat aan doen. Nou, op korte termijn al niet. En de dat mensen die wij dus in het plantingshuis uh, uh, zouden gaan huisvesten. Dat zijn dus mensen die een verblijfsvergunning hebben. Die nu eigenlijk in een asielzoekerscentrum zitten. Maar daar gewoon niet thuis horen. Nee, dat, nu komt de noodzaak uh, naar boven, waardoor uh, dit soort, nou trucs mag je niet zeggen, maar het zijn wel noodoplossingen, uh, want het plansiekhuis zal zeer zeker verbouwd moeten worden, want het zijn kamers waar jeugdigen uh, ingezeten hebben. Um, dus er wordt wat verbouwd. Wie gaat dat betalen? Ja, we zijn dat dus nu allemaal aan het uitzoeken hoe dat moet. We zijn aan het uitzoeken wat de regelingen vanuit de Rijkse Overheid zijn. Want de Rijkse Overheid die heeft natuurlijk de afgelopen periode daar niet uh, heel veel haast mee gemaakt... om daar oplossingen voor te bedenken. En dat heeft weer alles te maken met geldstromen die we nu krijgen... Uh, of nieuwe geldstromen die vrijgemaakt moeten worden. En je leest af en toe in de krant alweer eens dus dat er ook in Den Haag wordt besloten... we gaan het toch anders doen. Dus we, we zijn het goed in kaart aan het brengen en we zijn aan het uitvinden hoe dat nou vervolgens moet. Dat neemt niet weg dat wij gewoon wel die taakstelling hebben. Dus waar het geld ook vandaan moet komen, de taak ligt gewoon bij de gemeente. Ja. En voor zover het gaat over grootschalige opvang, is dat een regionaal vraagstuk. En hebben jullie in de krant ook wel kunnen lezen dat daarover wordt nagedacht in de Haarlemmermeer en op andere plekken iets grootschaligs te doen. Wij hebben gezegd de schaal van Zandvoort is kleinschalig. En dan moet je ook naar aantallen kijken. En we hebben dus nu gezegd dat zouden niet meer dan 80 moeten zijn. En eigenlijk liefst binnen de taakstellingen zoals we die kennen. En we moeten vervolgens kijken hoe dat straks allemaal uitpakt. Ja. Ja, de taakstelling uh, was wat minder had ik begrepen. Maar oké, okay, als je naar 80 uh, gaat, dan ga je naar 80. Dat is een prima oplossing. De burgemeester die, uh, had daar wel een mooie formule voor. Want je kan natuurlijk 80 één persoons huishoudens hebben. Maar hij gokt meer op gezinnen dat je dan eerder aan die uh, aan het getal komt. Ja, nou of wij hebben gezegd, wij vinden dat ook bij de schaal van Zandvoort het beste past dat je zoveel mogelijk gezinnen naar Zandvoort haalt. Uh, ook vanuit termen van integratie is dat natuurlijk een, uh, een wenselijkere situatie. Maar het heeft uh, toch ook iets te maken is, met het gebouw? Het heeft met het gebouw te maken. Ja. Uh, maar het is dus ook iets waar je uh, uiteindelijk uh, je voorkeur in kunt uitspreken. Maar je kunt het niet bepalen. Uh, dat is ook echt aan uh, de situatie zoals die op dit moment bestaat op andere plekken. Uh, dus we hebben aangegeven onze voorkeur zou uitgaan naar gezinnen. En we moeten vervolgens kijken wat er uiteindelijk of, dat ook inderdaad uh, of het kan. Ja. Ja. En ook weer die huisvestingssituatie van het planninggehuizen daar natuurlijk... Uh, doorslag geeft in wat kan daar het beste... We zijn benieuwd naar dat, uh, dat onderzoek, want uh, wij blijven dat natuurlijk wel volgen. Op, uh... Nou, en wat ik denk, wat ik, wat ik heel belangrijk vind om nog even te vermelden, en ik hoop dat mensen die thuis zitten dat ook, uh, ook terugzien ho in hoe wij opereren. Wat we in ieder geval proberen te doen, is dit echt in samenwerking te doen met de gemeenschap, met de gemeenteraad, en geen voldongen besluiten te nemen, wat je in de krant af en toe op andere plekken wel leest, uh, maar dat echt gewoon in een tempo te doen waarin we elkaar meenemen, zodat wat dat betreft ook uh, de draagvlak wat we hebben gezien bij de opvang in, uh, in de Corvensporthal, uh, dat we dat draagvlak met elkaar ook houden. Ja, oh, dat is denk ik heel we belangrijk. we mogen niet vergeten dat die statushouders natuurlijk niet uh, ene week uh, weer ergens anders heen moeten. Dat dat natuurlijk ook Precies. een punt is wat voorop moet staan. Precies. Wat wij ervan vinden. Maar je ziet dit op andere plekken, zo... dat zie ik ook zelf af en toe wel met verbazing uh, in kranten, uh, op andere plekken wordt een andere volgorde regelmatig gevolgd. Daar wordt gewoon een besluit genomen. En dan gaan, dan gaan we het met z'n allen aan elkaar uitleggen. Nou, dat is natuurlijk niet de route. En wij hebben meteen gezegd, uh, we willen uh, er echt met elkaar voor waken dat we dit Samen doen. Het is de gemeenschap die die mensen opvangt en niet alleen het gemeentebestuur. Dus je moet elkaar daarin meenemen. En dat zien wij graag van BNW. Ja, dat is uh, op de voorhand. Nu uh, was het natuurlijk van de week een geweldig drama... in Geldermalsen uh, om, om, om uh, terug te komen op omwonenden. Ja. Uh, komt daar een voorlichtingsavond voor? Ja, volgens mij is dat uh, zelfs begin volgende week uh, al. Uh, dus ja, we gaan in gesprek ook met de omwonenden. Uh, en we gaan natuurlijk ook uitleggen hoe we dat zelf zien. En uh, wat we ook gaan doen uh, aan het gebouw... en aan uh, wat we ook niet onbelangrijk vinden... de manier waarop uh, de mensen die daar zitten... uiteindelijk ook een plekje moeten vinden. Want we weten ook dat uh, alleen maar opvang. Uh, Daar ben je er niet mee. Je wil ook dat mensen wat dat betreft hun plekje uh, in ieder geval voor die twee jaar vinden in onze gemeenschap. Uh, ja, we moeten dan... nadenken met elkaar over, uh, over onderwijsachtige oplossingen ja. voor de kinderen die daar, daar komen. Dus we hebben nog wel een aantal stappen met elkaar te zetten. Is dat eigenlijk dezelfde regelingen als dat er met expats gebeuren? Ik bedoel iemand die, die zegt van uh, dit zijn de scholen, zo moet je je aanmelden, uh, noem maar op. We, anders... moeten, nou, we moeten even heel goed kijken wat daar praktisch uh, de beste oplossing ja. voor is. Uh, ook voor de leerlingen. Uh, ik heb zelf onderwijs in portefeuille. Er zijn van dingen waarvan ik ook binnen het college heb gezegd... we moeten daar goed over nadenken of we dat in regionaal verband gaan oplossen. Of dat we dat gewoon bij onze scholen in Zandvoort kunnen doen. Ik denk wel, er zijn natuurlijk kinderen die de taal uh, nog ja. niet beheersen. Dus je wil, uh, je wil met elkaar ook een situatie dat, uh, dat voor iedereen dat werkt. Uh, en dat antwoord heb ik nu nog even niet. Dat zijn nou echte dingen die we ook in de komende periode willen uitzoeken uh, met elkaar. Hoe we dat het beste kunnen, kunnen doen. Ja, Het, is, uh, het, is het begin is uh, bekendgegeven en uh, volgt nog een heel traject waar uh, uh, nog heel veel informatie uh, ja. het zandvoer is in. En heel in veel moet. werk moet er nog verricht worden. Ja. Ja. Nou, we hopen dat het allemaal goed komt. Wij ook. Maar we gaan er ook vanuit dat het zo is. Want we ja. hebben ook gezien wat de gemeenschap... Hè, bij de opvang in de Korver uh, Sporthal... Wat, ja. waar de gemeenschap in dat ja. verband toe in staat is. Dus ik ben er ook wat dat betreft van overtuigd... dat we dit met z'n allen ook een goede richting kunnen geven. Ja. Oké. Okay. Um, Gerard, bedankt voor de komst... en uh, het uitleggen van de twee onderwerpen. En wij spreken elkaar zeker nog wel eens. Uh, ook met de poliën van Ja, we willen nog even praten. Maar dat uh, doet de redactie. Dus wat doorgeven. En dankjewel. Heel graag. met het Wintertheater, met kleur bekennen. Het ja. is natuurlijk ook fantastisch, ook met dit weer... en deze temperatuur. Uh, Noortje Olimullen gaat erover vertellen... en uh, Fred Rozenhart en beiden zijn aangeschoven. Welkom allebei. Ja, Dankjewel. je dan wel. Heel graag dat kleur bekennen van jullie horen. Nou, we hebben dus uh, Fred Rozenhart bereid gevonden... Uh, als gastconservator, dat hij ook... Uh, uh, toneelvoorstellingen doet. Gisteren hebben we nog een prachtig staaltje gezien tijdens de kerstborrel voor de vrijwilligers. Een stuk over Anton Pieck. Nou, dat was echt ja, heel erg leuk. Dus het belooft wel iets heel leuks. Maar hij kan volgens mij het beste zelf vertellen. Want even tussendoor, hoeveel vrijwilligers hebben jullie? En waren er? Nou, we zitten ongeveer op de 40. Zo, ja. Ja. leuk ja, Maar goed, Fred. Ja, morgen. Ja, over morgen, over kleur bekennen. Het is een stuk wat eigenlijk uh, uh, geschreven is door, uh, door uh, twee dichters. Maya en Nico van de Blauwe Kom. Oh, en, die. Ja, en Charda van der Leiden heeft muziek al geschreven. Ja. En het gaat over een kunstenaar die werkt in zijn atelier. En die gaat op uh, het moment van zijn leven kleur bekennen. En eigenlijk, is het is een soort biografie over mijn leven. En het vond ik best wel heel moeilijk. Vond het, ja, kwam, dus het is een dubbele betekenis. Het is een dubbele betekenis. Ze hebben uit de. Uh, vorig jaar is mijn man overleden. En hebben ze interviews uit de glosjebladen. Wat hij toen nog geschreven heeft over me. En dat hebben ze verwerkt in een theaterstuk. Dus okay. ook uh, eigenlijk de grafreden die ik had. Met uh, allemaal artiesten met, op het uh, Westerveld. En daar hebben ze allemaal citaten uitgehaald. En gedichten. En muziek onder gemaakt. En in de Rode Draad vertel ik mijn levensverhaal over kennen. Dat is wel heel apart, ja, hè? Uh, ja. Vooral in deze tijd uh, is het ja. best moeilijk. Maar ja. het is natuurlijk wel best wel heel uh, droevig of... Uh ja, emotioneel, maar het, het einde wordt natuurlijk ook wel heel vrolijk. Want dat soort, zou hij ook gewild uh... hebben, mijn man toen. Dat ik door moest gaan met theater ja. en kleur bekennen en blijf zoals je ja, bent. Ja. En daar gaat het daar over. Is dit ook een soort, um, uh, ja hoe, hoe, hoe moet ik dat noemen, normaal is praten maar over, is dit ook een soort... Uh... Het is voor mij een soort rouwverwerking. Ja, precies. Het is een soort rouwverwerking, ook voor andere mensen, hoe je dat doet. En ook, uh, ja. dus... Natuurlijk ook uh, met mijn leven dat we ook met een man samenwonen en dan toch missen en altijd toch gestreden heb om niet homoseksueel te zijn, maar dan toch gewoon in het ja. gewone leven te staan. En daar gaat het om. Een... Was het moeilijk om uh, de beslissing te nemen om dit inderdaad te gaan doen? Hoe uh, is dat tot de, de schrijvers hadden dat voorgesteld en toen had ik het uh, stuk begin gelezen en toen dacht ik, goed, het is wel heel heftig, maar ook, dan voel ik eigenlijk de, de, de druk eigenlijk van, van mijn mannen op mijn schouders van, het is goed. Doe het Want maar. Toen, toen het ook gepubliceerd werd in de Linda en Els, die alle kranten heeft mijn verhaal gestaan en uh, Ode en Heemstede ook, daar dacht ik... Uh, dan is het voor iedereen duidelijk. En dat en was ook goed, want ik heb alleen maar positieve berichten over gehad. Maar ik vond het voor mezelf, ik speel liever toneel met een rol, <laughs> ja. dan ineens, nu is want, ineens... Want, want het daar kun Roze je je achter ja. verschuilen, ja. en nou niet meer. En nou niet meer, en ja. nu gooi je dan toch wel helemaal bloot. Maar het ja. is goed zo, het is zo mooi, het is gewoon een ja, prachtige poëzie, poëzietheater en Charles van Leijden op de harpist, nou ja, dat is natuurlijk ja. al net een viool, als er dan... Dan krijg je al een beetje, met op het kerstliedjes denk ik een brok in je keel. Maar, maar het eindigt ook leuk, want het eindigt ook over uh, alle kleuren van het leven. Dat ik ook een aanleiding heb, waar ik uit dit geschreven heb, het, de kleutervoorstelling. De? De kleutervoorstelling. Oké. Okay. En dat is de 23ste en de 30ste in het Zandvoorsmuseum. Ja. Dat is heel anders, maar het gaat wel over kleuren. Kleuren kan verdriet zijn, maar kleuren kan ook heel ja. veel uh, vreugde, vrolijk uitbrengen. Vrolijkheid en dat er in. inderdaad ja. iedereen een soort kleur uh, kan verbinden aan een ja. bepaalde ja. gebeurtenis, ja. Of, of een bepaald ja. woord, ja. of wat dan ook. Dat kennen we volgens mij allemaal. Ja. Dat is ja. wel heel, uh, ja, heel herkenbaar. Mooi, en we krijgen er ruimte voor in het Zandvoors Museum. Want het ja? is een museum om van te houden. Ja. Dat hebben we toch even het is een museum ontstaan. om van te huilen. Ja, houden. Eh, oh, ik wou zeggen. Om te, ze te huilen. Hoorden, nee, nee, te houden. Te houden sorry. <laughs> nee, ja, nee. Hebben we nou toch weer een primeur? Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, het is een museum om van te houden. En dat ja. is Noordje ook. En uh, uh, gisteren hebben we natuurlijk ook door een mooi gekleurd glas bekeken. Voor de ja. vrijwilligers en alle ja. kunstenaars. En, ja. Uh, de, ja, de tentoonstelling is prachtig. Het is heel, uh, ja, de moeite waard. Ja, ja, heel apart. Ja, heel ja. apart. Ja. Fred dit is uh, een morgen... Morgen, ja. Is, uh, het is vanmorgen de 20 De, de, twintigste. de, twintigste? de twintigste? Ja. En om drie uur. Ja. ja drie want er is uh, zoveel uur. te doen in het Zandvoort. Ja, dat ja. we het ja. een klein beetje om... scherp moeten houden. Nou, we houden het gaan scherp. Maar ik ben er ook hoor. Markt, ik ik hoor. kom morgen als altijd Piek. Uh, het, wordt, het wordt een beetje uh, twee... Uh, ja, Jullie gaan ja, eerst de, flyeren op de markt. Gaan op de markt. Dat is vanmiddag. Nee, morgen. En morgen. Vanmiddag en morgen. Maar je begint om drie uur. Dus dan wordt het flyeren moeilijk. Want de markt begint om drie uur. Oh, ik dacht dat hij al... 12 uur begon. Nee, van 3 tot 9. Oh, te Heb hebben. He? Dus maar je, dan, je dan, uh, ja, maar je kan dan vandaag wel flyeren. Oké. Okay. Ja. Oh, ja, ik bedoel je, uh, die, die de kerstmarkt. RAC, die? Ja, ja die, die begint van uh, drie uur ja. tot negen uur s avonds. Maar die is, uh, die is twee dagen, dus je zou vanmiddag al een beetje de ja, kunnen vanmiddag, maken. Vanmiddag, sta ik vanmiddag moet ik alweer naar het theater toe. Ja. Maar, die hebt als... maar goed, in ieder geval dus is het morgen al al om uh, vrijwilligers. Morgen, We gaan vlaaieren en we, uh, we zei, trekken ze er gelijk in. Zo. We trekken ze gewoon al, ja. ja. Dit is voor, uh, voor morgen en om ja. drie uur begint. jouw kleur bekennen, wat op zich erg mooi moet zijn. Ja. Maar er gebeurt nog veel meer. Wintertheater. Wintertheater, ja. Wintertheater. Wintertheater. Doe nog eens een paar, uh, paar highlights eruit. Ja, nou, doe ja, jij me nodig, ja, want anders ben maar, ik weer... De... We hebben, de, we de, we de, hebben ja. dan, wat hij vertelde, job? Dat is de 23ste en de, de 30 e Dat is de kleutervoorstelling. Ja, maar dat is ook de kleutervoorstelling. Voor, is het eigenlijk voor groot en klein. Hoor. Ja, ja. Ja. ja, iedereen mag de, komen. Absoluut. De 23ste. De kleuter, ja, wil... En we hebben natuurlijk buiten de voorstellingen. We hebben natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Maar er staat ook een hele grote verkleedkist. En iedereen kan zich gaan mooi maken en zelf. Uh, maken. Dus dat is op zich uh, Wat zit er in die hele... verkleedkist? Allemaal sprookjes, uh, figuren? Nee, want het is eigenlijk allerlei, de verkleedkist, ja. al, allerlei dingen. Want het allerlei is een kleine, de, kleding. De, de ruimte waar Hildering zijn uh, expositie ja. heeft. En er zijn allemaal ja. toneelkleding ja. van, van ja. vervlogen Precies. jaren. Die, ja. Waar je dus uh, waant, eigenlijk als een uh, podium. Dan kan je dus heerlijk een uh, foto ja. maken en leuk, een selfie hè? maken. Dat is wel heel ja. leuk, ja. Ja. Dus en, dus, en Job, ja. Dus en van alles te doen uh, tot, uh, tot de kerst? Of gaan jullie ook over de kerst met het Wintertheater? Ja, tot de, de 30 december hebben we ook, ja. weer op, de, ook nog Job. Tijdens de kerstvakantie. En de expositie is tot 10 januari. Ja, ja. ja prima. En in ieder geval uh, voor de kleutervoorstelling ja. en voor morgen is het uh, uh, misschien wel handig om te reserveren. Uh, iedereen is welkom. Iedereen mag gewoon komen. Iedereen is welkom. Iedereen. Het is, Kinderen zijn uh, gratis. Volwassenen. 3 euro. En met de museumjaarkaart is, is het, het sowieso handig ja, beneden of boven? Beneden. Het is beneden. Ja, het museum is gewoon open. Ja. ja dus dus op een, een gegeven moment is het aanloop. En om drie uur begint, uh, drie begint het theater. Ja. En, uh, ja. nu het, de, en er ah, wordt ah, een kopje koffie en een kopje thee geschonken. Dus. Prima. Ja, het is gewoon gezellig. Dus als je toch even voor het in de kerstmarkt op gaat gaat u eens even kleur bekennen en dan, gaat, dan stort u zich in het feestgedruis ja, ja, dan sfeer. wordt het langzaam donker en dan, dan ga je naar de markt. Als bezoeker zie je het allemaal, moet je ook kleur het, bekennen. Ja, dan wordt het ja. veel sfeervoller hoe donker het wordt ja. in het ja. leven. Ja. dan wordt het heel somber. Hoe meer kleur en, en vrolijkheid wordt ja uh, Laten we het in ieder geval wel vrolijk houden, want uh, je zegt zelf al de, uh, de uit, de, het toneelstuk of het, het, is niet eens toneelstuk, het is jij Je eindigt vrolijk. Het vier mensen en het eindigen vrolijk en het is ook gewoon, uh, je, je, je hebt het dus een tijd waar je moet overdenken denken wat allemaal de nadigheid ook in de wereld gebeurt mm. en als je dat dan ziet, dan moet je overal toch het positieve uit het leven halen en probeer nou ook elkaar een schouderklopje te geven, dat heb je goed gedaan en vrolijk en als je dat bent, nou, dan komt het best wel helemaal goed en dat is met kleurbekende ook. Nou ik vind, daar kunnen we toch niks meer aan toevoegen. Of, nou ik heb nog een vraag, want ja. uh, uh, je hebt dit jaar stevig opgetreden in het museum. ja. ja. Een uh, aantal keren. Uh, oest, oest, heb je plannen voor volgend jaar? En dan moet ik een klein, klein beetje naar Noor kijken en een klein beetje ja, naar jou. Ja, ja. Er moet ja, nou, in wel, in wel een afspraak staan. Fred komt sowieso uh, terug. Ja. En dat zal waarschijnlijk april zijn. We gaan toch iets van weer tegen iets van over de oorlog. 5 mei. Toch weer die kant op. Ja, en we hebben natuurlijk nog andere theaterstukken waar ik mee bezig ben. En dat kan ook heel mooi als try-out gebeuren. En het is er niet gebeuren, dat zal het voor zijn. elke keer komen mensen van buitenaf die laatst de wet ook uit Amsterdam. Ja, die zegt ook, dit is ongelooflijk. Ik heb er nooit gemaakt, dit. je nooit meegemaakt, dit. Je weet het en ja. je komt er nooit. En, dan je, en dat ja. is juist de bedoeling om de verbinding open te trekken. Dat het toch een prachtig museum is waar ja, we nog op een... moeten ja. Zeker. De kant op van, uh, van jullie als organisatie. Uh, merken jullie dat er veel belangstelling is voor de zondagmiddag in plaats van de vrijdagavond? Ja, dat is een stuk beter. Ja? Want wij hadden vorige maand hadden we Tango Extremo. Toen dus zat het helemaal bommetje vol. Ja. En toen had ik uh, zoiets hier want Die zondagmiddag is gewoon veel ja. beter. En we hebben het nu ook echt uitgekiend dat we niet classic concerts uh, in, uh, in de weg zitten. En die vrijdagavond die we hadden, was er in het dorp meestal maar maar is, zoveel die te doen. Die zit je nu wel in de weg, want dat is ook morgen. Ja, is ook morgen. <laughs> dus het wordt hartstikke... Is dat ook? Nou, ja. ik heb samen ja. met hem hebben we het doorgenomen dat de eerste zondag. Oh, Oké. Okay. Dat dat. Maar morgen is het niet een podium. Logisch op nee, het, is een is het grote, wintertheater. Uh, we hebben elke en dat week een, dus een, een, ja, ja, okay, een andere ja. datum. Ja, dus dat ja. klopt, ja, klopt wel. Het klopt ja. helemaal. Maar we zijn blij dat we het op die manier uh, Maar we bieden ja, ook in het museum, als mensen binnenkomen om de uh, tentoonstelling of de expositie te zien, dat er ook nog iets theater is. Dat Een uh, museum is meer als theater. Ja. He, dus het ja. is meer als ja. okay, maar het kunst. Het is ook uh, dans en zo'n stuk tango. En ik denk dat ja. dat, dat meer de, waar we naartoe moeten gaan. Mensen, dat ja, mensen van Het museum wordt veel meer beter en, en dat moet ook ja. wel. Ja. Want je moet mensen gewoon. Vroeger gingen ze iets, ja, ergens naartoe om iets te doen. Nu zijn ze alleen maar bezig om ergens naartoe te gaan. Ja. En daar moet je mee op inhaken. Ja. Ja. Ja. Goed, dan uh, ja, fantastisch. Ja. Kleurbekennen gaat uh, ja, morgen om drie uur in het Sans oh, Museum. Oh, het museum het ja. 23 en 30 december in het Sans Museum. De kleutervoorstelling. Ja. En voor volgend jaar komt er weer een openbaar ja, programma. En dan, dan ja. zeggen we ook Noor, hoe staan we ervoor? En dan ja. komt ze met het programma ja. van 2017. Nou, Heel veel, maar ik moet ook nog uh, diverse dingen nog echt aftimmeren. Dus ik ga er nog niet zo voor Oké, okay, Maar dan. het wordt wel spannend. Het wordt heel spannend. Ja, we gaan ervoor. Oké, okay, nou dan wensen we jullie echt heel veel succes. Ja. En ook wel een luisteraar. En een, dank, go en een voor, goede voor, kleur. Voor deze 2015 en een gezond 2016. Ja, ja. ja. jullie ook. Hetzelfde. En bedankt bedank voor de komst. Wel. Just December loten en het wordt zo spannend. Ook vorige, een van de vorige keren. was iemand van uh, CFM uh, is getrokken. Ik vind dat eigenlijk wel een goede gewoonte. het <laughs> lot voor jou. <laughs> ik heb één lot ingeleverd. Dus dat, de kans is niet heel. Maar ik zou zeggen jongens. Nou, laat raak opmerking. Langer. Kans is, is niet heel. Spanning. <laughs> Tegenover ons uh, zit het duo uh, Peter en Peter. Peter Berkoud en Peter Tromp. Beiden OV's. Uh, meneer Sluis, sorry. Uh, ja, inderdaad. Ik, vergis maar eventjes. Ja, Sorry Peter. Hij Belachelijk. Je weet dat ik wereldberoemd ben. <laughs> ja, nou, wereldberoemd is Antwoord. Hij, zi hij zit gewoon een beetje in de kerstsfeer. Alle kerstliedjes ja. zitten er in. Ze zitten in mijn hoofd. Um, Vorige keer zei je al dat uh, een overweldigend succes was. Uh, merk je dat in, in de aanloop nu? Want je bent ja, nu cool. drie, vier weken bezig. Kijk, normaal gesproken kunnen we met twee man kunnen we de, de loten naar de, het cfm gebeuren ja? verplaatsen. Ja, ditmaal waren er dus twee opleggers nodig met, uh, van, uh, met, van met, Veld. met, met een vorkhefttruc vork erachteraan. Zoveel loten in ja, Het is onvoorstelbaar. Ik begrijp het gewoon niet. Nee, nou, ik zie dat je nog een beetje in de hildering mode gaat. Maar, ja. Ja, van van het toneelspel. Accountant van beroep. Ja, daar zijn ook twijfels over, geloof ik. Goed, heren. Um, Peter. Ja. Bestuurt dit van overzet. Ja. Um, leeft het erg? Ja, het leeft erg. Het leeft zo erg. Uh, normaal doen we het vrijdagmiddag. En ik had vanochtend uh, tussen 8 uur ben ik open en 10 uur nog heel veel mensen die binnenkwamen. Oh, gelukkig. Ik zie dat die nog niet gelegen is. Ik zie dat nog niet... Ik was wel bang dat ik te laat was. Ik zeg mevrouw, er komt nog een trekking op. Ja, maar ik moet wel meedoen, want dan kan ik met deze trekking ook meedoen. Zee, ik koop er nog een stukje kaas en ik ja. heb er nog een lot. Nou ja, ik kan goed. Ik heb alles bij elkaar. En ik denk toch dat we aan een 10 kilo aan loten zitten. Nog, nog en niet. één lot weegt 0,00 uh, Dus 17, reken maar uit. Ja, reken maar uit. Ja. Deelt u maar. Maar uh, nog, het leeft uh, dus. alle winkeliers doen mee? Nee, dat doen er 29 mee. En uh, wat opviel met deze actie, uh, medio november, dat we iedereen aan het benaderen waren. Uh, de makkelijkheid waarmee iedereen zei van graag. Uh, erger. We hebben telefoontjes gehad van ondernemers. Jullie zijn nog niet bij mij geweest. En ik wil ook nee. graag een prijs beschikbaar stellen. Ik, uh, dus we hebben nu nou. 29 ondernemers. Maar uh, met een beetje extra moeite hadden het er zo 40 of 50 kunnen zijn. En er komt een tijd, uh, mevrouw meneer, dat wij, dat hebben we net afgesproken met mijn penningmeester tussen 10 en 12 uur... gewoon uh, in die decembermaand... ons de radio toe-eigenen... en een OVZ-programma ervan maken... omdat we alle prijswinnaars bekend moeten oh, maken. Dat vind ik een goed idee. Gaan wij aan de overkant zitten om de prijzen in ontvangst te nemen? Geloof dat nu... Ik geloof dat jij... als je straks wegloopt je schoenen Ik ook uh, op de uh, nee, nee. dat? Maar, uh, wat mij dus opviel... is dat er maar bij mij... laat ik het even zo zeggen... maar één winkelier was die mij een lot aanbood... Ja... Dat, je, je moet er kennelijk om vragen. Nou ja, dat blijft het grote het probleem. Uh, uh, de grote jongens, zoals uh, Albert Heijn en Hema... zijn natuurlijk best wel, wel, wel welwillend. Maar zijn toch een beetje afhankelijk van hun uh, personeel. We hebben ook besloten om bijvoorbeeld bij Albert Heijn... niet bij iedere kassa loten neer te leggen. De meisjes, jongens, achter de kassa worden horendol. Spaart u erma's, heeft u 20 euro cent. u een tasje, uh, wilt u spa, uh, loten. Dat We Vergeet de bestekzegels maar je, maar je, maar je je kunt kunt niet. Vergeet de bestekzegels niet. En dan moet je, je, hoeft, ook een lot je hoeft niet eens te vragen, je kunt een lot gewoon geven. Ja, het ja. is mij niet één keer gevraagd. Nee, en dat is uh, het zwakke punt van deze actie. Dus het zou eigenlijk veel meer kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen, er zijn er natuurlijk ook een aantal bij die vijf, zes klanten hebben geholpen, die vijf, zes keer nee horen. Nee, ik hoef geen loten. Ik hoef geen loten. Ik hoef geen loten. Dat kan gebeuren. Ja. Ook dat gebeurt. Ja, maar ja. Nee. En dan is het de zeven, achtste, negende keer, slaan ze het over. Op dat moment kom jij net binnen en je krijgt het niet aangeboden. Zou dat geboden. het geweest zijn? Nou, het is, het <lacht> blijft een zwak punt. Ja. En wat we eigenlijk ja. moeten doen, is via een nieuwsbrief nog eens een keer de ondernemers erop ja. attenderen ja. Ja. van jongens, geef de loten mee. Ja, Heeft de lood. gewoon geven. Ja. Uh, gezien de perikelen, uh, kleine zijstappen van het OVZ... zijn alle mensen die meedoen ondernemers lid van het OVZ? Nee. Nee. Oh, nee. Dus Verbaasd mij. Is. Ja. Maar goed, uh, uh, dat, ho dat hoeft ook niet. Nee, dat het gaat in dit probleem. geval om uh, hoe meer prijzen we hebben, des te beter ja. het is. Ah. En uh, uh, nee, er zijn er zeker een aantal van de 29, denk ik zomaar, dat er een stuk of 10 zijn. die geen lid zijn van het overzet. maar toch een prijs beschikbaar willen stellen. Ja, prima. Dat dus um, helemaal goed. heel goed. Dan gaan wij ja. over naar het moment. Ja, het wordt heel erg spannend. Het wordt heel erg spannend. Tromgeroffel, ja, Peter. Ik denk dat een aantal tenen krom in de schoenen staan. Ja. Ik zal proberen ze te rechten. Ik zou zeggen, brandlos. Is ik goed. van de spanning, die kromme tenen? Ja, uiteraard, okay. uiteraard. Eerste okay. prijs. Ik ga beginnen bij de cadeaubon van 20 euro... aangeboden door Grand Café XL... gewonnen door Maria Teresa Borabo. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Klopt wel. Cadeaubon 20 euro voor van Bloemschierkunst Bluis... gewonnen door Thee Koper... Een cadeaubon voor 10 euro aangeboden door Verstegen Ijzerhandel. Gewonnen door Greet Verbrugge. Cadeaubon 20 euro Kaashuis Tromp is de aanbieder daarvan. Gewonnen door P.W. Otter. Cadeaubon van 15 euro aangeboden door Level Up. Gewonnen door meneer en mevrouw Weling. Cadeaubon van 15 euro aangeboden door Blokker. Gewonnen door Mart Lambers. Een cadeaubon van 15 euro... aangeboden Slinger Optiek... gewonnen door C. Steggerda. Een eenpersoons, of nee, een eenmaal vierpersoons... gourmet schotel... aangeboden door Slagerij Horneman... gewonnen door E. Wertheim. Een visie-cadeaubon... ter waarde van 20 euro... aangeboden door de Zandvoortse Apotheek... gewonnen door R.J. Hogendoren. Een paar gratis Dames of Herenhakken... gewonnen door O. Eipenburg... aangeboden door Shanna's Shoe Repair. De Kaashoek biedt aan... een zuivelmandje van ter waarde van 25 euro... gewonnen door H. Bijker. Een cadeaubon van 15 euro... aangeboden door Appie Eigenmerk Heijn... gewonnen door J. Keur Paap... cadeaubon van 15 euro... aangeboden door Dobie... gewonnen door J. Schrader... Een cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Sebon, de notenspecialist. Sieke van de bos is de gelukkige winnares. Of winnaar, weet ik niet. Uh, gratis zwemmen, vier personen. Centerparks, biedt dat aan. Aan M Tesselaar. Inmiddels heb ik een droge mond gekregen van alle prijzen die ik opgenoemd genoemd. Hoeveel waren dit er? Dit waren de 15, er volgen er nog 14. Precies, precies oh, op de helft. Eh. En voor je droge eh, mond. We hebben water. Krijg je water? Of een mandarijntje? Je mag kiezen. Oh, dat is lekker, vitamine C. Kijk, alsjeblieft. Want uh, je golfschoenen heb je nog aan. Dus nou, ja, nee, ik, uh, ik moet uh, straks een wedstrijd Oh, je moet doen. nog? Nou, dan wens ik je op veel. op uh, zeer hoog niveau. Wil ik je zeer veel plezier gedaan. Dankjewel, meneer Zonneveld. En dan gaan wij over naar uh, Peter Tromp, die de andere helft. Nee. gaat voorlezen. Waarom, gaat dat lukken de Peter? Deze, ja, deze, ja, makkelijk, makkelijk makkelijk. heren, is dat gewoon maar een Ja, nee, maar ons krijgt helemaal een droge. Loop, okay, dus we doen allebei. De prijzen de lopen niet op of zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee hoor, nee hoor. Je, je dat, hebben pas, dat hebben we pas over 2 uh, januari, hè, dan worden de twee hoofdprijzen getrokken. Ja. De laatste 14, meneer Jevers Stege... heeft een vierpersoons bucket friet inclusief fles frietshuis gewonnen, beschikbaar gesteld door Snackpark Plein. Een te van 10 euro van Van Vissum, gewonnen door Noortjes Goramus. Een fotolijst met Oud-Zandvoortse foto's, door het Zandvoortsmuseum beschikbaar gesteld. Gewonnen door P. Koppeler. Cadeaubonte van 10 euro, Arie Guit de Viskraan, gewonnen door mevrouw Bruimans. Koffie, thee, chocolade cadeau, beschikbaar gesteld op Tea Chocolate Moor, JJ Van leven. Bichim heeft een cadeaubond van 25 euro ter beschikking gesteld, gewonnen door L. Peters. Meneer Sven Drommel heeft een cadeaubon van 10 euro gewonnen, beschikbaar gesteld door Fotozaak Menno Gorter. Daarnaast zit de Dierenkliniek Zandvoort. Een gratis ontworming hond of kat. Ik hoop dat ze een beest hebben. En hulsken. Dat zou toch wat zijn? Ja, als krijg je toch een probleem, hoor. Cadeaubon te van 10 euro. A, B, C en more. Sorry, je in voor mensen. Die je is gewonnen je door... Je haalt door... hem helemaal uit, apropos. ABC en Ere, mooi. Eerst de bril. Boog van de Bolgaard. Van de Bolgaard. Ik moet toch een bril hebben, dames en heren. Sorry. Oh, kijk, nou, misschien ga je gaat een stuk stu beter. Zie je, nou sta ik er ook op. Kostuum, op, met bril. stomen en reinigen. Stomerij Beus, gewonnen door Peter Tromp. Oh, nee, sorry. Femke Schotanus <laughs> Stroes. <laughs> We hebben, een we hebben een tweede ontworming van de hond of de kat... door de dierendokter Zandvoort. Dat is gewonnen door M.V. van de Meulen. Een cadeaubon ter waarde van 10 euro Vluchtfession... door A. Hoitink. En als laatste, Mishoeno stelt een cadeaubon van 10 euro beschikbaar... gewonnen door Marit Lambers. Het is set-toe voor deze week. Dus al deze prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Hoe eh, krijgen zij automatisch bericht... Wat, uh, we proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken. Geen uh, adressen meer. We willen een naam weten. Uh, we willen een e-mailadres weten. En een telefoonnummer. Dus ze krijgen een mailtje. Het mag zelf zo zijn dat het ook alleen een telefoonnummer is. Het e-mailadres hoeft ook niet. Op het moment dat we een telefoonnummer hebben worden die mensen gebeld. Die mensen worden uh, op de hoogte gesteld van. Dat is punt 1. Ze krijgen een brief thuisgestuurd waarin ze met die brief naar de desbetreffende gaan. dat is punt 2. Punt 3 is dat het ook nog allemaal vermeld staat... in de Zandvoortse krant aanstaande donderdag. Nou, geweldig. Dus meer kunnen we er eigenlijk niet nee. aan doen. En dat nee. betekent ook eigenlijk... dat alle prijzen ook daadwerkelijk... wel opgehaald worden. Ja, want ik dus... zag in het begin hoorde ik de heer Tee kopen. Dus nu zitten ja, er zijn er er een paar van heer Twee Kopers... die ja. zitten op hun stoel En dat zijn, zijn er wat. Eh? dat zijn er wat. Die zitten nu allemaal achter de brievenbus... te wachten ja. op, op de brief. Ja. Gewoon thuis ja, het vervangen. lijkt niet ja. op dat... De reclamespotje van de Belastingdienst. Heb je dat ook gezien? Nee. nee. nee. Dat zo'n man die zit huilend voor de, voor, voor, voor, de, voor de brievenbus te wachten op die blauwe envelop. Die maakt niet komt. Die, die komt niet, niet meer. Nee. Nee. Goed, het zijn nou, nog ja. even gezegd dat alle prijswinnaars die nu een prijs hebben ook meedoen met de grote uh, trekking. Wel degelijk. Dat gaat allemaal in de grote, uh, hele de grote ton. Dus die gaan voor de grote? Nee, nee, nee, de mensen die niet getrokken zijn doen ook mee voor de uit. hoofdprijzen. He, he. Alle prijswinnaars die inmiddels een prijs hebben, die komen ook ook weer in de grote ton. Okay. En uh, alle loten die uh, ingeleverd zijn, doe mee met de hoofdprijzen. Alle. Ja, heer, en dan, Gelukkig uh, maar. En het zijn er veel hoor. Ja. veel hoofdprijzen. Ontzettend bedankt voor uh, veel loten. de trekkingen. Volgende ja. week is er weer een uitslag. Ja. En, en... de laatste is daarna. Ja. 2 januari. Twee januari. Ja. Dus we en we krijgen op maandag 28 december ja. de trekking. Dus niet in het, op de zaterdag? Niet op de zaterdag. Okay. Maandag 28 december. Oké, okay, dus ik begrijp dat ik vanaf nu dus gewoon moet zeggen... waar blijven mijn, lot. mijn loten? Wellicht dat u zich... Uh, er zijn duiken. meer mensen die ja. ons uh, vriendelijk, agressief en uh, benaderen... maar daar gaan we dus niet nee, over op. Over prijswinnaars in... heb ik... Ik wil alleen een lot in de winkel. Ik wil geen namen noemen. Ik, geloof ik wil een lot in de winkel van van aangeboden, ik aangeboden krijgen. Ja. Ik, word, ik word wekelijks, nee bijna dagelijks lastig gevallen... van waar blijft mijn prijs? Oh, ja, dat kan. De OVZ, het bestuur... Is niet omkoopbaar. Maar mensen hebben wel het idee hè? Echt niet. <laughs> Peter en oh, Peter zijn, niet. zijn Ik baam die baan dat verleden Kan het gerucht echt. Die, die, die zijn uh, niet om, om te kopen. Heerlijk bedankt voor jullie uh, dank aanwezigheid wijn en hebben Veel nog paar, succes bij al die loten. Ja, dankjewel. We hebben er nog een paar minuutjes voor uh, de agenda. En, uh, de kerstmarkt die is uh, van 3 tot 9. Vandaag is de kerstmarkt van 3 uur s middags tot 8 uur s avonds. En morgen is hij om 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. Nou, dat zijn nogal uh, veranderingen van tijden. Um, er zijn nog steeds tentoonstellingen in het Sonsvoort Museum. En dit daar nou, tot uh, 31 december. Anne Frank en het Wintertheater. waarvan het programma uh, bekend is op uh, het Museum. Ja, en er is tot eind januari nog de schilderijen tentoonstelling Aardveer, dat is bij het Pluspunt. En vandaag is, uh, nee, ja, vandaag is de Kerstver aan Zee rond het Kerkplein van 3 tot 9. En de Sprookjeswandeling waar we het net over hebben gehad. Ja, waar uh, kinderen voor 4 euro een kaart kunnen kopen, en de kaartverkoop is al om 3 uur. En de wolf is uh, een lieve wolf. Ja. En morgen hebben we dan het Wintertheater in het Zandvoort Museum 3 eh, uur. Met de voorstelling inderdaad van Fred eh, Rozenhart. En de hardloopwedstrijd waar je nog mee mag doen voor 15 euro. En eh, de start is om 12 uur, dus kom wat eerder bij Beach Club 5. Classic concert met de Maastricht Stijl eh, morgen aanvang 3 uur. Er waren nog een paar kaarten. En als je een stukje wil wandelen, dan kan je 10.000 stappen van Zandvoort meewandelen. Het vertrek is bij de Oude Halt, bij de eerste spoorbomen. En om 10 uur wordt er gelopen en dat zal ongeveer tot 12 uur duren. En morgen ook beachpopzingers bij Rubble, Kerkplein. maar er staat geen tijd hierbij. Ja, dat, uh, nou ja, misschien moet je er gewoon langs lopen. Als het gezellig is, dan, ja. uh, dan hoor je wat zingen. Er is ook kinderdisco bij Williams Pub en dat begint om uh, 1 uur tot 6 uur. En de kerstper aan zee rond het kerkplein van 10 tot 3. Nee, die hier verandert net van 11 tot 5. Van 11 tot 5. Uh, 22 december, dus fluitketel curling op de ijsbaan. Uh, dat is voor teams. En dat begint om 8 uur en waarschijnlijk uh, tot 10 uh, uur. En dan gewoon, we gaan we langzaam maar zeker naar de kerst. Met 23 december, Williams-poel-toernooi uh, van uh, avond 7 tot 10. En een openlucht kerstzang op het terras van uh, Café Koper. Rondom een uurtje op negen op de 24e december. Ja, die uh, is natuurlijk ook een beetje verweven in wat uh, Pieter Jouwstra van, uh, vandaag ja. allemaal kwam vertellen. Uh, er is uh, er, ervoor het zingen is er in de kerk een kinderdisco. Dan gaan we naar buiten om te zingen uh, bij Café Koper. Dan ja. kunnen de mensen weer naar de kerk. En is natuurlijk ook een, bij de katholieken is er een kerkdienst. En dat is een beetje de... Agenda voor ja, het december, enige is nog even de herhaling van de uitzending. Want er wordt ook nog wel eens vragen gesteld op donderdag. Van 8 tot 10 uur s morgens. Of uitzending gemist www.zfmzandvoort.nl eh, Zet met de hoofdletter even de datum en de <tom> tijd invullen. Maar één uur later. En dan kunt u dat allemaal nog een keer beluisteren. Ja, dan zijn we er weer doorheen. En dan eh, bedanken wij Casper Göransson voor de techniek en de regie. De redactie Yvonne Roosendijk Gert van Kuik en Keddy Rutte. De koffie en de water, Gert van Kuik bedankt. En die van de Roosnel ook, want jullie wisselen elkaar af. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid, koffie enzovoort. Henny, ontzettend bedankt voor de presentatie. En Ben ook bedankt. En alle Zandvoerders, bedankt voor het luisteren. En uh, wij wensen u namens hier en namens alle medewerkers voor de Zandvoort fijne feestdagen. En graag tot daarna. En presidents. tv Dan stuur je allemaal...